1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn 300 mensen in quarantaine geplaatst... nadat een bezoeker van een nachtclub waar ze geweest waren... positief testte op het coronavirus. Daarna bleken vijf andere bezoekers van die club in Zürich ook besmet. Zwitserse nachtclubs mogen weer open... maar moeten wel de gegevens van het uitgaanspubliek noteren. Het Zwitserse RIVM zegt dat als er meer van dit soort uitbraken komen... de clubs mogelijk weer moeten sluiten. De politie in Den Haag is voorbereid op alles. Ook nu leider Willem Engel van Viruswaanzin heeft opgeroepen... om niet naar het Malieveld in Den Haag te komen vandaag... om daar te demonstreren. De politie gaat er niet vanuit dat iedereen zich daaraan houdt... en wil zich niet laten verrassen. Korpschef van Mussen zei eerder dat er desnoods handhavend wordt opgetreden. Burgemeester Remkes heeft de demonstratie verboden... omdat een hoge opkomst een gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. En dat besluit is door de rechtbank bekrachtigd. De Amerikaanse Universiteit Princeton haalt de naam van oud-president Wilson van twee instituten. De raad van toezicht van de prestigieuze universiteit zegt het gezien Wilsons racistische denkbeelden en beleid ongepast te vinden dat die instituten nog langer zijn naam dragen. Wilson was tussen 1913 en 1921 president van de Verenigde Staten en daarvoor voorzitter van Princeton. Hij was voorstander van rassenscheiding en wilde ook dat zwarte Amerikanen minder rechten hadden. Ook voor kwam hij dat zwarte studenten aan Princeton konden studeren. De naamsverandering houdt onder meer verband met de dood van George Floyd door politiegeweld.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 Het weer is wisselend bewolkt met een enkele bui. De temperatuur daalt vannacht naar 15 graden. Overdag eerst wolkenvelden en ook nog een bui. Later wordt het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. We'll You need to understand that there is no time to waste. No time to waste. Don't fall in their thoughts. Don't their teeth out. And, stay away And stay away from the dark side of the brain. I'm uh -huh.